Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Fijne Koningsdag. Het is de tweede Koningsdag in coronastijl. Dus geen uitbundige vrijmarkten en grote oranjefeesten. Wel een koning op bezoek met zijn gezin in Eindhoven bij de high-tech campus. Je gaat ze ook echt horen daar, zegt verslaggever Josephine Treyi. Ze hebben allemaal een, een microfoontje opgespeld. Dus uh, dat is iets eigenlijk wat nog nooit is gebeurd, dus je hoort ook alle reacties... Ja, mocht je toch nog wat feestelijks willen meepakken, vanavond staat er iets leuks gepland. Een muzikaal spektakel, daar praat ik je zo over bij oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn woedend over de naar buiten gekomen notulen van de ministerraad. In die overleggen ging het onder meer over de toeslagenaffaire... en hoe sommige kamerleden daar meer informatie over wilden lospeuteren. Uit de documenten blijkt nu dat ministers die kritische partijgenoten maar lastig vonden... is de oppositie helemaal niet blij mee. Ze zeggen dat de ministers vooral bezig waren om de kamerleden de mond te snoeren. In Wateringen bij Den Haag heeft een arrestatieteam van de politie vanochtend voor een inbreker van een dak geplukt... Die wilde zich niet gewonnen geven en klom helemaal naar het puntje. Daar bleef hij een paar uur balanceren op de nok. Uiteindelijk klommen twee agenten naar boven, die hebben de man opgepakt. En ik ga nog even terug naar Koningsdag, want zo klonk het net in meerdere steden... Ja, door het hele land pingelde Bejaardiers net op het orgel van de kerkklokken. En er staat vandaag nog meer muzikaals op de planning. Vanavond om acht uur is er een groot livestreamconcert. De Streamers. Mijn collega Bo weet meer over de line-up. Guus Meeuwens, Kraantje Papi. Die hebben de band trouwens opgericht. De Vino Michel, Nick is Simon, Suzanne en Freek, Thomas Akten. Nou ja, ik kan zo nog even doorgaan. En vanavond zijn er ook gastoptredens van Duncan Lawrence en Armin van Buren. Ja, een hele reeks bekende Nederlandse artiesten dus... die van vanavond op het podium staan. En ja, dan heb ik nog het weer. Er mag dan weinig deze Koningsdag, maar we krijgen er wel mooi weer bij. Flink wat zon, niet te veel wind en een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Morgen, ja, want uh, hij is jarig, hè? Wie? Nou, die dus, ene. Welke ene? Nou, Die gozer. Die, uh, die, uh, Willy met zijn baard. Nou, heeft Tino ook een baard? Ja, ja. Nou, hij ja. is alleen jaren vandaag. baard. Nee, maar niet nee, van. nee, nee, maar je, je mag, mag vandaag wel mijn dingetje dragen, hè? Dat dingetje. Ja, oh, ja. Ah, ja. Ja, ja, dat mag ja. je, mag dan dan mag man. Waarom heb je een uh, leon? Omdat het mag alleen op een. Wat heb je nu de wiel dus ik mag op een uitgangskostuum. Mag uh, dat dan niet? Mag ik een jasje draag? Dan ja? mag ik me... Uh, Akkoord, ja dames me en heren, ik wil het uh, even vertellen. Want uh, dan, Het is uh, drie uur. laat over iemand in uh, En uh, we zitten hier met Tino Stuy. En Tino is geridderd. Ja. Nou, ik het is al zo oud dat mijn schild verroest is. Dus dat... En je zwaard? Nee, maar je mag. Ja, daar, daar wil ik niet over praten. Over mijn zwaard. Maar. Ja. Nee, maar de, de, uh, je mag dus, het uh, is dus een klassiek ding... Uh, je mag hem alleen dragen, je onderscheiding, mm -hmm. op Koningsdag. Mm -hmm. En je mag wel dat, uh, dat vlaggetje dragen, maar dan moet het ook op een kostuum. Mm -hmm. Maar de dag waarop je hem mag dragen, is alleen Koningsdag. Dus als iemand herinnerd is, of welke ja. woord je ook hebt... mag het alleen vandaag gedragen worden. Dus dat. maar dat ding ligt in de kast. Dat dus ah, is, is wel, wel mooi, uh, mooi, mooi gegeven. Mijn ja. vader heeft het trouwens ook uh, nog uh, gekregen. Ja. Maar heb je hem in te leveren? Nou, de, de, wat, familie wat, wat heeft gezegd, ik, de familie heeft gezegd, we leveren hem in. Maar we hebben nog wel het, uh, het zeg maar, het. Uh, het, het nee, het, het, het, het, het, het, het document. Ja, natuurlijk, ja, die oorlog. Ja. Ja. Nee, maar het, het, het, het, het ding zelf, de, de, de, de ondersteuning. Ja, die moet je, die je zelf, kopen dan. Die moet je kopen en dat kost ietsje 200 euro. Of zo. Ja. Ja, ja, en we neen, zeggen al dat ze die willen uitgeven. Die zeggen nu dat we niet gaan doen. Dat zeiden wij ook. Ja, het ja. nou, ja, enige. Ja. <laughs> Lekker goedkoop. Het is namelijk nou wel van zilver, hè? Het is geen naar Ik vind het wel jammer dat we het niet gedaan hebben. Het enige liedje dat ik, ik heb gekregen is van mijn type machine. Ach, dat is Maar dat is wel een beetje bij op. Maar ah, dus, wat vroeger had je zo'n... Ik had zo'n... Uh, een Triumph. Ja, met zo'n corrigeerlint. Ja. ja. Zo, die IBM. Zo, met zo'n bolletje. Je, je kon er maar één tillen. Als je dat twee ja. moest tillen, ging door je rug. Die waren met zo'n zo T-bolletje. Ja. En inderdaad ja. kon je een correctielint zetten. Ja, dat was zo ja. modern. Niet normaal, hè? Ja. Ja. ja, ja. dat was de modern. Maar de, wij hadden nog, uh, zeg maar, de oude Triumph. je die nog? Oh ja, zeker. Maar dat je kon dat lekker doorslaan. Jawel, maar die ja. letters kwamen heel vaak in elkaar. Ja, ja, ja, ja. En dan ging het mis. Ja. Ja. Maar dat is er niks veranderd. Het is allemaal gewoon QWERTY die toetsenbord nog steeds. Ja, ja zeker. Uh, dus dat is het toetsenbord eigenlijk niet veranderd op een Audi-machine? Of, uh, of, nee, gelukkig niet. Zouden we dat ook Ik nog gebruik... moeten doormaken? Muziek, Jaap? Ja, oh, dat <lacht> zo... ja, een... ja, Kan je dat zo... ja. met een typemachine doen? Nou nee, dat, uh, dat heb ik niet. Maar, uh, ik kan toch ook wel wat de... muziek doen? Of nog een klein stukje, ja. klein, klein, klein Ik heb machine... trouwens nog ja. even, je ja? uh, oh. ja, interrumperen voor de ja, eerste interrum. keer bij mijn weten in ieder geval. Maar uh, gisteren naar de uh, Concrete uh, Cowboy gekeken. Mooi hè? Ja, ik moet zeggen, ik heb helemaal, ik heet paardenkopen, maar helemaal niets oh. met paarden. Ik ben er zelfs bang voor, ik vind graag je voor die om te zien, maar... Groot, zeg. Maar Jij toch groot, bleef ik kijken. In het begin dacht ik, uh, shit, waar gaat dit over? Het is niet mijn film. En ik kon hem niet meer uitzetten. Ik Natuurlijk heb hem helemaal, helemaal uitgezien. Kun je uitleggen waar het over gaat aan Ger? Die wil hem ook graag zien, heb ik gehoord. Ja? ja? ja? Nou ja, het is in, in, uh, in Philadelphia van, uh, van, van oudsher... waren daar dus mensen die uh, ontfermden zich uh, over paarden. En met een uh, oprukkend uh, stadsgeweld uh, werd... Die groep, allemaal in het nauw Zwarte gemeenschap, de zwarte gemeenschap. Ja, de, zwarte zwarte gemeenschap. ja, ja, ja. alleen maar ja, ik wist het woord zwart. mocht gebruiken. Ja, hij mag maar. zeker. Ja, ja. <laughs> maar de, de donker, donker cowboys. Uh, want wij denken natuurlijk, als we. we John Wayne. Uh, Wat is er los met dit boom? Nee, ja. je, denk aan blanke cowboys. Maar. Uh, of is, is het wit, wit of blank? Wit en zwart moeten ja, ja, nou blanke cowboys, dus John Wayne. <laughs> maar uh, deze film die gaat over een, een zwarte gemeenschap in, uh, in, in Philadelphia die dus steeds verder door projectontwikkelaars... aan het grote geld nou wordt gedreven... in hun verzorging voor de arme wijk waar ze wonen... Uh, van de paarden. Houd kort voor Ja, de muziek, ja. Maak een ponykoop. Ja, ja. ja, ja. ja. Maar hij is een vruchtig ja, ja. film. Ja, hij heeft een mooie Dan Dans even mee. Paardje. Dat is, dat is geen paardenkoper. Goedemorgen. Hallo. Mooi, Get it, I know you will have a ball. If we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out. Face down, losing all control. Chit, chit, chit, chit.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 muziek hier bij uh, ZFM, dames en heren. Ja, ze dus hebben jullie uh, nog een beetje uh, een snoetje op het Palace Hotel gehad afgelopen week. Een snoetje op het Palace Hotel? Oh. Ja, er sprong uh, een parachutist van het, uh, van het gebouw. Ik zag he? het in, ja. in, de, in de Zandvoortse relbode. Ja. Ja, ja, het. Ja, dus is er zit iemand. Uh, die, uh, dat ging net goed, geloof ik. Maar het is natuurlijk niet zo heel hoog, hè? 70 meter? Nee, toch? nee. Maar nee het, 70 het is weer een toch? Of? Ja, maar het kan. Oké. Okay. Uh, dat, dat, ze maken van, wel vaker van die jumps, hè, springen ze vanaf gebouwen. De, de Beestjumpers springen gewoon van gebouwen, gaan, klimmen erop en gaan erachter. Oh, Daarom ja. heb je uh -huh. sure. oh, van, nee, maar, uh, een beetje 50 nodig. I don't know. Ik zou het niet. afhankelijk van. Nee, maar deze sprong eraf. af. Dan. En uh, no one knows. Maar dat heeft, misschien zit het wel in de sfeer dat uh, er een soort behoefte is om Zandvoort als een soort. Um, uh, net als uh, uh, in Nieuw-Zeeland heb je de Awesome en Van die, die dingen, weet je wel. Maar dan heb je mm -hmm. ook bungee jump en alles. Ja. Om stond voor een beetje een thrillseekersdorp te maken. Want je kunt hier natuurlijk uh, skyten, uh, surfen. Uh, weet ik veel. misschien wel ja, Met zo. Het hele daar. jaar door de zee ingaan. Bij ja, de kant. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja, maar dit was een dame, hè? Ja. Dat vind ik helemaal ja. stoer. Kijk, die heeft natuurlijk... Qua parachute misschien een, een grotere kans om... Kijk, als Tino met zijn gewicht en lengte met alle respect... Maar je noem je maar nou, twee noem je parachutes. Nou, noem je mij nou dik? Nee, dat is jou. Dat zeg jij net. Maar <laughs> ik bedoel, je bent gewoon <laughs> fors force bemeten. Dik dus. nee, nee, je zegt altijd dik ben. Nee, ik. Nou, <laughs> ja, je bent gewoon fors bemeten. Hoe is het bemeten. met dik eigenlijk? Ik hoop dat ja. dik luistert. Mijn vriend dik in Zwanenburg. Dik is goed, het, jongen. Ja. Ja. Goeie gozer. Sorry, ik geef, maar, uh, ik geef een momentje voor mezelf. Ja. Ja. <laughs> ik heb het vermoeiend. moeilijk. Akkoord. Je noemt me gewoon Dickman. Nee, man, echt. Dickman, Dickman. Maar goed, dat is dus. Uh, dat was. Uh, dat is gebeurde wat de afgelopen week. Oh, is uh, God dus hard, God, God, God. En, uh, Nou ja, wat ik ook wel weer heel, heel groot nieuws vond, uh, was uh, Amanda Liberty uit. Uh, uit Engeland. Ja, Liberty, ja. Nou ja, die heeft uh, last van uh, objectum seksualiteit, de zogenaamde OS. Ach, ja. Maar jij was verliefd geworden op, op iets geks, iets raars, een rare vrouw, dingen raar. Ding, rare... Nou, of, of, verliefdheid. Nee. Verliefdheid, hè? Ja, wat is verliefd? Je wordt anders, verliefd anders op een vrouw dan op een auto bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja. auto's nou, die ik, ja. Waar je, waar je een soort warme gevoelens voor hebt. Ja, ja, ja. Maar om nou, word je daar... Ik ga het toch vragen. Word je daar licht opgewonden van, Frank? Nee, dat, dat weer niet. Nee, nee, toch? Is... Nou, deze mevrouw wel. Deze mevrouw... Uh, dat, uh, ik, heb al, ik heb ooit een keer een reportage zien over een vrouw in Denemarken... die, uh, die wilde trouwen met een tuinhek. Dat is zwaar, <lacht> zwaar gebeurd. Ja. Die was, die was, was precies een tuinhek. En deze mevrouw die met de liberty... die heeft een fascinatie voor antieke kandelaars en kroonluchters. Een tuinhek. Ja, en deze heeft nu... Uh, deze wil haar, uh, die heeft een hanglamp... Een, van een 93 jaar oude hanglamp, dus het valt niet op jonkjes, het is geen Google. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Een 93 jaar oude hanglamp, <lacht> dus daar gaat hij mee in het stappen. Deze vrouw <lacht> trouw, trouwt met een hanglamp. <lacht> Dat is dan de tuin tuinhek. Ik zou bijna vragen aan jou, Tino. Uh, zou dat voor Haan een mooi programma zijn? Kunst en kitsch. Zou ja. ze daar heel erg in thuis voelen? Dat zou kunnen. Zou er een mix van kunnen maken tussen wat, wat Boeg toen had? Uh, ja. Sex ja. voor de Boeg. En die die Je zal toch met je hanglamp bij tussen kunst en kids komen. En die man zegt: nou, sorry, maar het is echt helemaal niks, deze hanglamp. Ja, je vindt dat het een hele mooie art deco lamp. Maar dat, die man ook zegt van: is jammer. Op zich is die heel veel waard. Maar dan missen. Twee deeltjes uit kroonlucht. wacht even. Die heb ik nog ingebracht. Krijg je dat? Het is. Nee, verliefdheid op een voorwerp. Nee, nee, dat lijkt me geen ik zag Je ziet wel eens meer... Uh, internet. Ja, je ziet wel eens internet, het internet is natuurlijk één grote vuilnisbak. het internet Maar daar zag ik toen een obscuur plaatje van een vent... met uh, een charretelle gehuld met zijn leuning... in de uitlaat van een Range Rover. Ik bedoel, zo mm. werd, kunnen sommige mensen ook weer gaan. Dan moet hij ja. wel koud zijn, denk ik. Dat lijkt me wel. Ja, ja. Dat ja. Ja. Maar ook, ja. Nee, dat klopt. Ja. Dat dat het, maar er is een filmpje van geweest. Dat iemand ja. inderdaad die heeft... Nou, uh, de aan de uitlaat van een auto... Dan ben je een ja. goed ronk hoor? Ja, ja, of nee. niet goed gewoon. Ja, nou, jou, die Ik, job, ik zet alles op het laatst. <laughs> Kwart over tien bij. Ja, dit is te ver, ja hoor. Dat, dat kan er nog wel zo lang. Nou, we zijn, we zijn alweer begonnen waar we ja. een stukje muziek ja, draaien, Dat lijkt mij ook. Want, uh, ik heb een hele mooie I'm muziek. I'm in love with my car maybe? Hele, hele mooie Nee, mee. dat nee, heb... komt er niet op. Nee, dat is van Queen, hè? Nee, dat vind ik niet. die moeten de Beatles zijn, hè? Ja, die heb ik klaarstaan, de Beatles. Ook Nederlandstalig is af en toe heel erg mooi. Als men maar niet van Bluff is. Nou, hé. Hey. Bluff? Nee. <laughs> Kijk wat je zegt. Bluff? Doe normaal, man. Dit is Bluff. Nou, oké. Okay. Zon, zand, hitte. Zijn de droogte en de leegte van... We'll <laughs> Muziek die uh, niet iedereen leuk vindt. Ja. Nou, ja. Ik zie iemand heel erg bedenkelijk kijken. Nee, ik ben dol op bluff. <laughs> als ze maar niet langer een of twee nummertjes zingen. Nou, dat doen <laughs> we dan. ben ik wel klaar met die. Uh, en, uh, maar, uh, we doen ook niet meer. En Queen, en Queen komt er ook niet op, want uh, jij bent ooit weggelopen bij een concert van Queen. Ja, dat is Ja, we dat dus, uh, uh, is wel weggelopen? Kut, oké. bent. Lang geleden dat jij voor een baas hebt geweest, ben dus ik natuurlijk als eigen baas geweest. Ja. Dus jij je eigen tijd kunnen indelen. Ja. Nooit altijd, altijd de luxe gehad om vrij te kunnen nemen... wanneer je dacht, nou, dat is nodig. Maar er uh, ja, zijn mensen die hebben daar nog wel... Uh, nou, ik zal je vertellen. Dat wat ze wat voor moeten doen. Een, een Taiwanese die gewoon binnen 37 dagen... vier keer in het huwelijksbootje gestapt. In 37 dagen? dezelfde ja, dezelfde vrouw. Zeven, ja, om, om gewoon dat hij extra vrij wil krijgen. Met dezelfde vrouw? Ja. Ik was gewoon gescheiden weer. Ja. Denk ik, verdomme. Ik verdomme, aan het eind van de week heb ik een paar dagen nodig. En, uh, Voor betaald verlof. En, ja. Dus dan... Uh, oh, dat is dan wel een goeie, vind ik. Ja, Dat dus zou je... Ja. Ja. Nou, nou ja. ja. Maar ja, goed. Op een gegeven moment viel die dus toch door de mand. En er uh, kwam een klein uh, za zaakje van. En, uh, <laughs> ze, kwamen erachter, ja. de, ze kwamen er toch achter de burgerstam... Ja dat hij vier keer met zijn eigen vrouw getrouwd trouwens. Ja. de nee, ambtenaren. Ja. En de zandvoort ja, ja, gebruiken. Ja, zeker, ja. had ja, over de zandvoortse ambtenaren gesproken. Ik ga even hak op de taxi situatie. Nee, ja, hak op de taxi. show de Is er nou nog altijd sprake van dat zandvoort toch weer zandvoort wordt en niet langer onder Haarlem resorteert, ambtenaar technisch? Vanuit de mij? Weet jij ik het ik het vertellen? Ik probeer de lokale politieke veel minder van mij. Oké, goed. Zal ik het vertellen? Zal ik het vertellen? Het is alleen een ambtelijke samenwerking oh. en een ambtelijke fusie. Okay. Uh, een bestuurlijke fusie zou inhouden dat we dan uh, uh, dan staat er bij Zandvoort een gemeente Haarlem. We? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja oh, gelukkig. Niet. En dat is nu niet het geval, dus uh, je kan het rustig gemeente, maar verslaan. Ja. Maar dan zou toch ook de burgemeester van Haarlem de burgemeester van Zandvoort zijn of niet? Zoiets. Ja precies. Ja worden word je, een sub, word je, een, word je zeg maar een stadsdeel van Haarlem word je dan net van ja. Amsterdam heb je van die stadsdeel met een met een stadsdeelvoorzitter dus een, ja, een mini burgemeester okay. zoals nee. in het gooi heb je uh, laren blariker met hemnes die, die zijn samen plat gooien plat gooien en dan afsluiten <laughs> ja. en een verkeer <laughs> trein met een Q8 pomp <laughs> met 98 binnen. maar je, je hebt wel laren uh, eigen burgemeester en uh, al die, die, ja, ja. die dorpen hebben wel een eigen burgemeester dus de, maar wel één raadhuis dus er is één oh. raadhuis voor alles. En daar hebben ze een nieuw gebouwd. En uh, dat heet de... Uh, nou, daar hebben ze een naam voor. Leuk, hè? Dat wil ik straks wel even horen van je. Dat vind ik wel interessant. Dus, dus er is nog ja. altijd... Een beetje jammer, ja. jammer dat je dit niet weet, hè? Dus het ja, is ja, ik is heb nog... er een film van gemaakt. GELACH ja, ja. ja. ja. Ik heb het zo indocumentaire over we Heel interessant. Ja, ja maar ik ik de Je lijkt Rutte wel. Ja, dat is zo. Rutte? Rutte. Uh, hey, mag ik even iets over Interessant. Het, over, oh, heel interessant. Uh, over het weer, want we kijken naar buiten, jongens. Even één ding. Prachtig, hè? Die Willy heeft wel voor elkaar. Op, uh, ja. dat, hij vandaag ja. gewoon, uh, dat we vandaag gewoon met z'n allen niet naar buiten mogen. Met dit weer. Uh, ik kijk ernaar. Uh, maar? Waar? jou, kijk. Dat zou zomaar, als je een beetje... Ik kijk een beetje naar het oosten... Is nou een stormpiek. Nee, ik zeg storm, ik bedoel tornado. Tornado? Nee, Tornado? Ken je meneer Eikenaar uit Emmeloord? Ja. Nee. Ja, nee ja. Nooit gehoord. Ja, nee, no, no, no, nooit gehoord. Ja, nooit ja, meneer Eikenaar, dat top, is een. Uh, die werkt bij, bij de groenvoorziening <laughs> van de gemeente Noordoost, Polder. <laughs> ja. En die man heeft een hobby en dat is namelijk. Hij is stormchaser. En uh, zijn grootste droom is natuurlijk uh, in zo'n uh, met platen bezette auto door uh, Nebraska en Kansas rijden. Waar ja. die Tornado's op je afkomen. Ja, ja, tornado's. Tornado's. Ja. Nee, je, je hebt natuurlijk de film Twister ooit gezien. Er zijn in Amerika rijden mensen van die verzwaarde busjes... Ja. midden in tornado's om daar dan foto's van te maken. Ja. Wat weet ik wel. Die worden dan verliefd op ja. willen met een tornado trouwen. En ja. uh, die zijn daardoor verliefd. Maar deze man, die is dus een storm. wat een beetje... Ja, een be alsof, je, alsof je beroepsvisser wordt in de Sahara. Ik bedoel, hoezo? Dat, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Maar deze man is ervan overtuigd... Meneer Eikenaar uit het uh, dat er tornado's in Nederland komen op zekere termijn. Dus ik weet niet ja. hoe jouw jou pannen op je dak liggen... maar ik zou er vast rekening mee gaan houden. Ik heb geen pan op mijn dak. Ja, maar, maar dat, nee. dat is je plot, plat, een plattak. Oh, het is gevaarlijk. Ja, gevaarlijk. Gevaarlijk. Tornado's dol dolle platte hè? Ja ik, ja, ik weet het. Ja, ja, het het, ja, het dat is natuurlijk enorm. wel in Amerika zo... dat de schade die je dan op, op het journaal ziet... altijd enorm is, omdat niet die allemaal. Amerikanen... wel in kartonhuizen Verredelde ja. kartonnen dozen. Want een huis in Amerika is in de regel gemaakt... om 15, 20 jaar mee te gaan. En dan uh, zakt het half ja. in elkaar. Ze ja, hebben ja, geen fundamenten bordkarton. ook, hè? Ze hebben geen fundamenten. Het zit gewoon neer. Ja, want de meeste mensen kunnen zich geen stenenhuis permitteren. En de oudere woningen aan de, de wat rijkere uh, oostkust... Mm -hmm. daar zie je dus wel... Uh, Rhode Island, ja. uh, Upper New York, weet je, dat is dan huizen van steen. Omdat daar wat de de, de ja, de kelders, meer de, de aarde wonen. De kelders zijn ja. wel van steen en dan ja. bouwen ze er een houten skelet op. Dus ik, ja, ja. Ja, het is ja. gewoon een, een stenen kelder als een soort basis, wel een soort van fundament. Ja. Maar daarom zie je ook, als er een tornado is geweest, zie je ja. alles op de grond liggen. En die keldertjes. Soms komt er hele een hele familie naar voren. De hond komt er voor uit het kelder. Kom maar is <laughs> maar we, komen dus, uh, <laughs> <laughs> we komen dus in een tornado, Ellie, hier, uiteindelijk. Ja, ja. Maar er hoeft ook maar iets te gebeuren wat, wat anders is dan andere jaren. En het ligt de schuld van het klimaat. En het is ook een mooi woord dat mensen hebben bedacht. Klimaatontkenners, of je het klimaat zou kunnen ontkennen. Weet je, de de klimaat is de periode van 30 jaar waarbinnen men meent te uh, hebben vastgesteld... hoe het verloop van het weer is. Maar er zijn dus tegenwoordig klimaatontkenners, lees je in de kranten... Dus er is voor mij iets te gebeuren... Ja, het komt op klimaat. Dus ja. Dat het, dat het, ja, dat is waar. Nou, Hans kijk naar de afgelopen twee Met zomers Hans hoe warm het was. Ken jij uh, Ferryman? Ja. Dat is een broer van klimaat. Ja. ja heb ik ook ja. Oh, Ja. ja. Hé hey Hans, ouwe rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hé hey Hans, ouwe rups. Dit <lacht> is <lacht> ah ja. mooie morgen. Hoe is het wie er in ieder geval wel eens een tornado gaat, hè, dat is heel duidelijk, is uh, onze uh, grote vriend René Lammers, hè. Oh, ja. Hij stond in de krant vandaag, hè? Italië. Ja, hij heeft afgelopen weekend een uh, belangrijke wedstrijd gewonnen, zo'n afscheid in de in de mini-klasse. Leuk hoor. En, uh, en ja, dat is leuk, want hij heeft twee wedstrijden gewonnen daar. Hij stond tot uh, voor die laatste wedstrijd in Lonato op de tweede plaats. En, uh, pakte twee overwinningen en uh, maakte de achterstand op Christian Costroya goed. Waardoor hij uh, kampioen werd. Uh, hartstikke leuk, natuurlijk. Ja. Gaat, nu naar de, gaat nu naar de junioren. Nou, hij is 12. Uh, uh, Jan noemde het een droomscenario. Ik bedoel, uh, ja, het is toch de bedoeling dat hij misschien richting uh, die uh, singleschieters gaat. En dan uh -huh. het hoogste van het hoofd haalt natuurlijk. Hè. Max was 17 jaar. En 166 dagen dat hij, dat hij zijn debuut maakte in de toren ofzo. Ja. Maar dat mag niet meer, hè? Nee, dat mag niet meer. Die jong, zo jong niet. Nee, je moet minimaal 18 zijn volgens mij nu. Ja, ja, ja. En een rijbewijs of niet? Dat hoeft dat ook nog niet? Nee, hoeft niet, hè? Nee, niet verplicht die dingen kan besturen lijkt nee, Maar dat was toch geweldig ja. bij Verstappen... dat hij in de Formule 1-auto erin maar nog geen rijbewijs ja. in het wereldverhaal. Ja, ja, ja, dat ja. Wordt mooi, ja, dat wordt mooi. Ja. Ja, hij reed op zijn jachtakte. <laughs> uh, achter... er, staat, er staat een filmpje op, wist je dat Hans? Er staat een filmpje op uh, YouTube waarin René naast uh, uh, ja. Jan zit... Op een, in een hele grote, dikke BMW. Hoi, hoi. Wel grappig, ja. En daar uh, rijdt hij toch wel redelijk door... hoor, dat mannetje. <laughs> ja. over, over René gesproken. Want ik zat uh, afgelopen zondag uh, nog... Uh, of ergens van de week nog... naar de podcast uh, te luisteren van de Formule 1. En uh, toen uh, hadden ze het over de middelvingers opsteken. Uh, en uh, Jan vertelde... dat heeft hij ook bij René gezien. Toen kwam hij na afloop had hij uh, tegen hem gezegd... als je dat nog één keer doet... dan uh, ga je met Negen vingers verder, zei hij. Ja, maar. Nou, Jan is pittig, hoor. Want ja, dat is echt... Uh... Ik heb me geïnterviewd vorige week. En uh, uh, ook over René. En, uh, ja, hij is daar best uh, heel erg... Uh, hij is daar enorm mee bezig. En, uh, maar hij vindt zichzelf niet zo streng als Jos bij Max was. Nee, oh, okay. maar dat is ook een beetje oh, kraaitje. Dat zijn ook, ook ja. achtige tevreden. Ja, dat, dat, dat, ja maar, dat, ongezond. Uh, streng allemaal, inderdaad. Maar goed, uh, René heeft, uh, nu is Nederlands kampioen in 2019 geworden. Uh, uh, en, en, en hij wordt eigenlijk de derde titel op rij nu. Dus uh, hij gaat uh, crescendo, hij gaat goed. We gaan het zien of hij het uh, gaat redden. Maar goed, uh, we kijk, wij kijken uit naar de Formule 1 race op Portimao, hè, komend weekend. Precies. Ja. En uh, vorig jaar is die race uh, op 25 oktober geweest. Dan kwam het terug in Portugal na 25 jaar. Toen zaten er nog 27.000 toeschouwers. Nu uh, is het zonder toeschouwers helaas. Maar goed, uh, uh, het, was een, het was toen een mooie race. Max werd derde in, het, in de kwalificatie achter de uh, Bottas. En ook in de, in de race werd hij derde hij uh, werd in de eerste ronde dat nog grappig aangetikt door Pires hè, zijn huidige teamgenoot uh, Pires uh, uh, helemaal naar achteren uh, kwam er uh, heel goed op werd uiteindelijk uh, uh, vijfde dat was uh, knap en uh, uh, na Max derde dus uh, waar de race ook nog wel bekend om staat is dat uh, Max Verstappen het, het woord mongol gebruikt dat wordt een aanleiding met vet uh, strol in de kwalificatie maar en uh, dat, dat leverde hem een brief op van de regering van Mongolië dat, uh, dat wordt nu allemaal <laughs> gebruikt et cetera, et cetera. het is wel heel gedoe geweest uh, destijds maar uh, ja, uh, het, het kan een mooie race worden uh, wat ook bekend werd in de Formule 1 dit, dit, uh, deze week is dat uh, die uh, uh, sprint races, uh, uh, komen, uh, definitief het is nog niet bekend binnen drie... drie stuks hè? Ja. ja, drie keer. Ze weten nog niet precies waar. Maar waarschijnlijk Silverstone. Ze wilden het ook in Canada doen, maar het is nog niet bekend of die race doorgaat. Nee, die gaat niet door? Nee, dat gaat waarschijnlijk niet door, inderdaad. Maar hoe het eruit gaat zien, je krijgt op vrijdag een vrije training van een uur. Dan krijg je een kwalificatie zoals we die nu op, op zaterdag kennen. Gewoon eh, Q1, Q2, Q3. En zo wordt de startopstelling voor die sprintrace op zaterdag wordt bepaald. Nou, op zaterdag krijg je dan weer een uur uh, vrije training. En dan smiddags krijg je een race van 100 kilometer. Uh, en dat is ongeveer een derde van de normale race. Dat is zo'n rondje of 2, 23 zijn zoiets. En dan wordt de starterstelling bekend uh, voor de echte race op zondag. Hey Hans? Ja, we moeten zien. We uh, gebruiken uh, deze uh, manier van uh, kwalificeren al in de Formule 2. Daar is het redelijk. Uh, uh, uh, uh, Succesvol, moet ik zeggen. Uh, dus we, we gaan zien... Over... Het is het amusement hè, voor, voor Liberty Global. Maar nog een ja, vraag ja. over die 100 kilometer race, uh, Hans. Zit er ja. dan ook een verplichte pitstop in... of een bandenwissel? Of, uh, of? Ja, dat weet ik. Dat, dat is voor mij ook nog niet helemaal duidelijk. Maar ik neem ja. aan dat die uh, 22 ronden gewoon... op één uh, band uh, moeten kunnen rijden. Ja, lijkt mij ook. Maar daarom, dat betekent dat je of al met dezelfde band gaat rijden... of juist niet. Want je mag op rood en op geel... kun je volgens ja, mij 22 bandjes, rondjes makkelijk uithouden. Maar ik voel me af of een verplichte pitstop in zat. Dat nee, maakt het wel weer spannender, hè? Nu krijg je, heb je natuurlijk dat uh, de bommen die jij in Q2 gebruikt... moet je ook in de, in in de, in de race gebruiken. Maar ik weet niet of dat, uh, met dit uh, ook uh, zo werkt. Dat wil ik eigenlijk niet. Nou, dan ja. zoek het eens dus even uit. man. Je bent onwaarschijnlijk ja, goede journalist. Ja. Dat, ja. Ik, dat wil ik wel horen van je volgende week. Ik kan niet, kan niet wachten. Ik ga er niet <laughs> naar kijken. Hey, luister, en uh, nou ja, laatste van de Formule 1 is dat... Uh, uh, Red Bull een nieuwe technisch directeur heeft aangetrokken, En dat is niemand minder dan Ben Hoskinson. Jullie zullen zeggen, wie is dat nou? Die komt van Mercedes. Een grote jongen bij Mercedes die daar al twintig jaar werkt. En uh, nou ja, Mercedes vindt het niet zo prettig. Maar er is een of andere gardening leave regel. En dat, dat, uh, die betekent dat, dat je de eerste jaar... Uh, als je vertrekt bij een team... nog niet voor het andere team mag werken. Okay. Dat dan een jaar, zeg maar. Concurentiebeding. Uh, dus ja, goed. Maar hij, hij gaat er niet over over en waar Mercedes nog bang voor is. Dat hij ook nog andere... Uh, personeelsleden van Mercedes zover krijgt om uh, mee te gaan. Uh, die fabrieken liggen maar 30 kilometer uit elkaar, dus uh, uh, ze kunnen makkelijk eventueel overstappen. Maar we gaan het meemaken, dus uh, er komt een hoop technologie van Mercedes richting uh, Red Bull, en dat zullen ze we daar wel prettig vinden. Maar nou, ik, uh, ik besluit met uh, een uh, heel klein stukje voetbal, want uh, nou ja, Ayers uh, wordt waarschijnlijk officieel kampioen hè, Komend weekend tegen Emme. En uh, het grappige is dat ze de week daarop, uh, hè, wanneer een, een kampioenschap uh, uh, voor, het einde, uh, voor het einde van het seizoen wordt uh, uh, bekend, de kampioen bekend, dat, dat ze dan een eerhaag krijgen van... Uh, huh, tegen Feyenoord de... zeker? <laughs> waar ze dan naartoe moesten, maar waar is dat? Ja, in ja Haag... moet in de Kuip. <laughs> Rotterdam moet een haagje maken voor Amsterdam. Dus Oei. Wij moet een eerhaag gaan maken voor van... oh, oh, oh, oh. in de Kuip. Ja, dat, dat zal hard aankomen, denk ik. Nou, gelukkig is Berghuis Berg, daar niet bij, dus ik kan niemand uh, voor zijn poten trappen daar. <laughs> is het, is het port, gelukkig is hij ja, gelukkig. Oké, okay, nou goed, uh, dat was het een beetje jongens. Ik bedoel, uh, maak er nog een mooie dag van. Blijf gezond? Ik zie geen. wat leuk, ga je vlag uithangen? Daar nee, ben je geen man uh, zo niet op. <laughs> dat is een vrij spontane reactie, Hans. Maar je gaat wel een drankje doen, denk ik, in je eentje op ja, Oh Ja, dat weet ik nog niet. Het kijken, even kijken. Ik zit bij jullie geen tonpoes op tafel staan trouwens. je zit mee te kijken op die webcam natuurlijk, ja, ik zal eh... Gewoon wachten, dan wil ik nog geen gedag zeggen. Die komt vijf seconden, later komt hier binnen hè, dus dat weet je dan. Ja, dat weet ik, dat weet ik, jongens. Maar ook voor Tino's tuin de wet van Lammers die gaat ook met negen vingers de deur uit hè. Of je begint een café in de Halterstraat, café Nuff, Dat kan altijd nog. Ja. <laughs> ah, daar hebben Hans en ik gisteren op gezeten. Maar goed, dat is weer een heel ander Oh echt? Heb je het ja, ja, we hebben het, uh, ja, we hebben een, een koffietje gedaan. Ja, ja. Oh, dan haal je, haal je koffie bij de Blue Dolphin. Of de Blue, ja, Blue Zone, Zone. En dan ga je lekker op het muurtje <laughs> zitten. Exact. exact. Ja, <laughs> smart move guys. <laughs> Wonken ja. um, lonken naar de meestjes. We hebben het nog gedaan, mannen. Is goed. Toedeloen, hè? Cheerio. doei, doei.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 the first time done me Oh, she done me She done me good I guess nobody ever really done me. Ja, nee, ik, uh, wat, die, wat, uh, ik bedoel, uh, nog even voortbedurend op ja, Hans uh, Botman gisteren het wel. Gisteren, uh, begrijpt het wel. Uh, uh, want uh, ik stond uh, gisteren op dat uh, ik zat gisteren op dat muurtje bij uh, NUF en uh, daar kwam een Australië voorbij uh, zetten. En die man die woont in West uh, heeft in West Kirby gewoond. Daar hebben ook de Beatles in de buurt opgetreden ooit. Weet je dat? Who, fucking cares? Ja, Who that, fucking cares? Ja, ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat, Jaap. Ik, ik, waar dit helemaal de, naartoe gaat? Uh, nou, daar hadden we het onder andere over. Over, over die streek daar. En <laughs> over de Beatles, en over de muziek, en okay. over Don't Let Me Down. Daar hadden we het over. Ah, ah, ja. akkoord. En Kirby ligt in Australië. West een soort, Kirby. Soort dat is de Beatles ja. zijn er geweest, ja. Zo'n nee. blokker, maar dan in Australië. Ja, ja, ja. Kirby ligt niet in Australië. Australiën Australiën. Australiën. Australiën. Ja. Een Australië heeft daar gewonnen. Dus, uh, met de Australië. Ah, maar goed, uh, nou, ik, ik sta hier alweer. Uh, niet. Ik meer. God, Verdomme, jammer dat ik daar niet bij was. Het <laughs> ja. zweet loopt mij nu door alle kanten naar buiten. Ik word niet geweldig door drie uh, gasten. Uh, dus. ja, ja, nou, nou, nou, ben je eigenlijk getrouwd, Kino? Ik ben getrouwd. Even kijken. 23, 24. 23, 16, 41, nee. nee ik de kinderen waren er al. Ja. Ik ben getrouwd uh, in 2001. Zo, oh, okay. Zo. maar voor dus die tijd het, ja. uh, neem ik aan. Die ik gig, nee, ik ben niet getrouwd in 2001. Uh, ja, jongens. Ja, Mijn vrouw, als je woord. hoort, uh, ja. zit er direct anders tot in de deur. Ja, nee, dat maakt niet uit. Daar zeg ik ook niet te veel. Maar goed, <laughs> weet je. Maar jij bent toch ook getrouwd, Frank? Ja. Ja, ja. Ik ben nog uh, op je trouwen geweest. Ja. Gelukkig, ja, inderdaad. 82, hè? 84, dat zeg ik, 84. Ja. 84. Ja, die heb ik gelukkig onthouden. Maar uh, nee ik neem aan dat je Helene kende voor die tijd... van binnen en van buiten, als het ware. Zeg maar. Dat je Pardon? goed heel goed kende, Helene. Voordat je trouwde, voordat het huwelijksbote water ging. U vraagt of ik zeg eens had voor mijn huwelijk? <kijf> ja. vind ik een vrij persoonlijke vraag. Maar. Ja, ja, maar... Ja, maar... ja, vind ik ook wel. Ja, Oké, okay. ja. nou, één of twee ja, keer. Ja. Of twee keer. Ja, ik weet nou, niet waarin nou, hij water nou ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja, is. Dat ja, ja, is mooi, want kijk, wat, waar, waar het dus fout kan gaan... is als je dat dus, zoals het eigenlijk hoort... Vanuit het katholicisme, onder andere. Dat je dus pas uh, intercourse ja. hebt. Ja. op het moment dat je getrouwd, je getrouwd bent. Ja. ja. ja. Nou, kijk, dus een Nigeriaanse vrouw. die had dus naar alleen daarvan. gewoon een. Uh, die had dus pas klaarblijkelijk seks nadat ze was getrouwd. Maar goed, het kwam niet helemaal goed over. Dus die heeft de rechter gevraagd. Uh, om na een week al dat huwelijk te ontbinden. Maar waarom okay. dan? Nou ja, die, die leuning bleek veel te groot van yes, haar echtgenoot. Klassiekertje? klassiekertje? Klassiekertje? Ja, klassiekertje. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ze kon hem gewoon niet klaar ja, nee, Niemand ja. ja. ja. ja, nou, ja, Die had een afgeschoten marinier zag hem tussen zijn benen. Ja. Ja. ja, ze vond het wel gek dat hij een Broek droeg met drie pijzen. Is, is... Is, is, is dat niet die gozer die we op het internet steeds langs zien komen? Die leuningneger, met die, die man die... met het geruite hoedje. Ja. Ja. Ik denk dat hij het is, ja. Het is hij? Ja, nou, hangen het onderzoek, kan ik dat nu niet te veel zeggen. Maar kijk vanaf Nova. Maar is dat? Nou, ik heb wel eens ge, ge, gelezen dat iemand ging scheiden omdat de, de leuning te, te kort was. Ja, die heb je natuurlijk ook. Maar, maar nooit te, lang. Nou ja, nee. ja, luister, I, I don't know. Ben ik I, ik, ben, geen ik liefster, ben ook niet van die club. Ik ben, Nee, Ik heb geen ja. idee. Maar dat, dat ja, kan ja vrouwen zeggen, vrouwen zeggen natuurlijk altijd uh, lengte is, is, is niet belangrijk. Maar ik geloof daar niks van. Ik nee, geloof dat het niet veel, Ik, too much ik heb, love can kill you, hè? Ja, maar ja, mijn, vrouw, mijn vrouw, heeft ook de linda, hè? Hey, ja. heb je hem? Ja, ik weet niet, misschien rolt ze hem op. <laughs> ja. Nee, er staat er dus in dat het wel uh, zeg maar, significant uh, uh, belangrijk is om uh, toch de leuning. Uh, Dit zijn wel in te in een alle een bepaalde. Bij elkaar. Ja. Een Nigeriaanse man ja. heeft een te lange uh, shakelaar voor zijn vereist. Ja. Ik vind het wel. Ja, dan krijg je ja. er uit. Tal... Ja, maar je ziet ook anatomisch beschouwd. Zo bijvoorbeeld de Surinaamse vrouwen, die hebben dus de Big Go. Ja. grote Billenkom. Grot, maar die, sommige 1000. van, die, van die, uh, die achtereinden zijn zo enorm... dat je als je daar wat, wat verder uh, met perverse geest die ik heb natuurlijk ja, over nadenkt... Ja, ja. dan denk je, ja, ho hoe lang moet die zijn? Wil je daar überhaupt vader van kunnen worden ooit? Bedoeld. Dat durf ik niet te zeggen. Ik, daar zou je nee, nee. de onderzoek naar ja, gelegd ja. Maar, de, de maar het, is wel, het is natuurlijk wel het is ook een statussymbool. In <hijen>. sommige, sommige landen is het natuurlijk ja, een, een, ja. Een, een, een grote een, een ja. groot, groot, groot, groot beeldpartij... Ja. Wel een statussymbool. Ik heb een, een reportage herinnerd dat ze bijvoorbeeld in Land Afrika liet ze de vrouwen uh, kamelenmelk drinken. Omdat het heel vet is, door die vrouwen een, een onwaarschijnlijke achterkant kregen. Oh. En dat was dan een status, een soort feelers waren dat. Ja, ja, ja. Status. Aha, nou zie je dat En wij zien wel. alleen maar advertenties van veel te slanke meisjes. En meer is dat ook een beetje aan het ja. veranderen. Ja, gelukkig wel, want dat zag er niet uit, die gestoffeerde skeletten die je in die. Dat is toch niet normaal? Die catwalk er toch maar, Ja, je, de, dat wel. Ja, dat kan er niet. Als maar, vrouw hoe je, je toch die helemaal die kan niet maar, goed maar. naar die foto's kijken. Je kan, is... toch, je kan mij wel ergens midden vinden. Dat denk ik ook. Hey, maar Fink. zoals die, die hele ja. dunne, die scherminkels... Nee, die niks mee. Die lopen als aangeschoten hinden... ze dus lopen ze nog net die ket wel ja. op en neer... en waarschijnlijk achter de coulissen stort ze direct eruit. Nee, en, dan dus zeg je, en dan zeg jij nog van... Uh, wel je bordje leeg eten. Ja. Ja, wij zijn ja. natuurlijk getooid met, met prachtige lichaam. Wij zitten hier bijna 8 meter pure erotiek. Ja, want, uh, dat, uh, dat, we dat we praten we niet maar aan over. Ja, nee, dat is natuurlijk allemaal... Ik hou wijselijk mijn mond. Ja, maar je wilt toch helemaal niet kijken naar foto's van mensen die veel te mooi zijn aan nou, toch? Nee? Nee joh, gek. <laughs> ja. Kijk nou eens in de spiegel. Dan begint die spiegel te lachen, weet je ja, ja. dat? Ja, dan begint ja. die spiegel te lachen. Dus, uh, dat, uh, je hebt goed, nee, je hebt een goed lijn. Zou ik nog wat autonieuws doen? Uh, zeg dat, zeg dat aan niet goed. Ho, ho, ho, ik zit ergens aan waar ik niet aan moet zitten. Nee, nee, nee jij zegt over, over autonieuws. Daar <laughs> je dat het wel, net he? over. <laughs> uh, nou, ik heb hem wel uh, even voor je. Oh. Wat, gaan we een plaatje draaien? Nou ja, hij zegt autonieuws. Ja, dat is een Mooi, mooi. Twaalf cilinder, hè? <gacht> cilinder. Ja, maar het geluid van een 8 cilinder blijft het allermooist. Je kan een V18 hebben, ja, een V12. Wat Een V16 maat. Maar, v maar v jij, jij hebt nooit naast de Formule 1 auto gestaan die aan het start is. Frank, ik dat wel. is ja. Ja. Ja, bizar mooi. Ja. Maar was ja. dit nou een V10 of een V12 die net noemde? V10. Ja, ik, dat ik uh, ja, denk het wel. Het ja, zijn andere, andere Maar Of een McLaren. Ja. ja maar vroeger. Uh, tegenwoordig zijn de auto's waanzinnig gecompliceerd, hè? En daardoor gaan uiteindelijk ook de verzekeringspremies fors omhoog. Want als jij vroeger je auto tegen een paaltje zette... dan kwam er een ander bumpertje op en hier en daar werd uitgedeukt... en dan was het klaar. Ja. Maar tegenwoordig zitten er honderdduizend sensoren in... met die camera's bedienen die van god weet wat ze van alles moeten kunnen zien. Maar vroeger had je ook wel een paar gecompliceerde auto's al. Je had de Mercedes 600... En uh, dat was toen ter tijd uh, van 1964 van tot volgens mij uh, ergens in de eind 70'er jaren... was dat dus de, de allerbeste auto ter wereld. Ja, dat was een enorm dure auto. Je had 500 ja. sec en dan kwam die 600 euro uh, Ja, je kon overeen. het Cadillacs verkopen inderdaad. Maar die, die Mercedes 600, daar was uh, niets uh, elektrisch buiten de startmotor. Alles was hydraulisch. Dus de, de ramen, de, de banken, het, het schuifdak, alles was hydraulisch bediend. En dat was van zo'n... Dat betekent met oliedruk, hè? Met, ja, met, ja, met oliedruk. Goed, goed, zo, dat is zo'n zo gecompliceerd systeem... dat er maar weinig mensen waren die aan zo'n auto konden werken. Ja, als de olie uh, lek is, dan kan je niks meer openen. Nee, uh, maar het was echt zo gecompliceerd. Maar toch hadden alle dictators van de wereld... Uh, hadden zo'n auto Geloof dat Idi Amin dat 75 van die, van die Mercedes... 600. 75? Zo iets, jongen. Echt waanzinnig. En uh, Gaddafi, al die gasten hadden zo'n... Uh, en ook Mao, nee, Mao was het. Mao had 75, Mercedes 600. Ja, Onze fijne communist. Dus, ja, dus waren ja, het ja. wel goede klantjes uit Mercedes. Ja, ja, ja. ja. Maar dus goed. Het niet die Dekselse dollar die die ding die voorvraagd ja. was? Ja, die is ermee begonnen, door. Ja. Met die, die shows, ja. Ja. Maar goed, uh, Jet Leno heeft er één bijvoorbeeld. En uh, die kan er ook prachtig over verhalen. En dan doet hij daar nog een ritje bij voor de fans. Het, uh, helemaal mooi. Maar de, de Citroën DS, 1957. Ah. 57. Ah, mooi van lelijkheid. Ja, mijn... Ja. Uh, die Fransen waren natuurlijk hun tijd, als we het over gecompliceerde auto's hebben, zeker, maar ook qua ontwerp, ver vooruit. Veerbollen. Ja. Maar in, in, uh, in 1962, op 27 oktober, werd Charles de Gaulle. die werd door een of andere uh, oppositiegroep met 140 uh, kogels uh, beschoten. in zijn Citroën DS. En op een gegeven moment uh, waren alle banden lek. Maar door het hydropneumatische systeem van Citroën... kon die man gewoon dus doorkallen. Die, die DS heeft zijn de leven gered. Het veerbollensysteem ja. kon niet doorrijden. Ja, die ja. heeft zijn, uh, zijn leven gered, die auto. Vanaf dat moment was de Citroën DS een soort statussymbool in Frankrijk. En de presidentiële auto vanaf dat moment aan. Moor, maar als jij dus moor. in een Citroën DS rijdt en je hebt één lekke band... dan kun je op drie wielen verder rijden. En dan kun je in elk geval een, een uh, afvallig ja, heen komen. Of je beschoten wordt. Waar staat DS voor, Frank? Dat weet ik dan weer niet. Kijk, nee. Goeie vraag. Dat had ik goede vraag gegeven. Ja, we vraag. komen daar graag later op terug. Je had ook een, uh, een, uh, een speciale uitvoering, een Citroën DS, de Region De Maserati. De, de, de, SM, Citroën, de SM, Citroën. De, uh, de SM, uh, SM ja. Maserati. Dat ja, was ja. echt een Region Kruif reden. Die had een V6 Maserati motor en de DS had een viercilinder Citroën Ik wilde altijd een DS, omdat ik het een prachtige auto vond, qua ontwerp. En toen heb ik toch op. Aan, uh, geef van Jaap Kroon, god hebben ze ziel. Ja. Uh, aan de barber Molly zei... je moet geen DS, nee. dat is alleen maar gezeik. Koop nou ja. een Ford Mustang, want er zijn ja. alle onderdelen... nog voor te krijgen. En ja. toen heb ik een ah, Ford ja. Mustang gekocht. Dat is ja. ja, ja. Ja. Dus, uh, met de schuld van de Jaapie Kroon. Ja, maar die <laughs> auto's waren zo mega gecompliceerd. Net als Engelse auto's. Hè. Engelse, de helemaal de klassieke Engelse zo. auto's. Die moest je eigenlijk alleen interieurs laten bouwen. Met notenhout en leer. Daar kunnen ze werken als geen ander... Maar van de techniek moeten ze afblijven. En dus je, je een koppeling moest vervangen... moest je gewoon het hele blok eruit halen. Ja. normaal. Ja, en bij Land Rover ook. Kijk, die Amerikanen die hebben nooit de urgentie gevoeld... om hun blazers en pick-up trucks over de wereld te exporteren. Omdat ze ja. natuurlijk een in, in gigantische interne markt uh, hadden en hebben. Dus Land Rover is daar eigenlijk met dat uh, principe... Uh, uh, geboren uit de jeep, mee de wereld over gegaan. Maar het waren natuurlijk ook mega ellendige, gecompliceerde dingen... die Land Rovers dus je moest de halve vloer eruit slopen wilde je alleen al aan je, iets aan je versnellingsbak uh, kunnen doen dus uh, maar goed uh, de koningin de, uh, van Engeland rijdt nog in met de koor kiezen een oude landrover. Ja, nou ja. sterk nog, Philip, uh, die is begraven in een mede door hem zelf ontworpen landrover. Gewoon, hij, is landrover. Oh, hij is niet begraven in een landrover. Vervoerd, ja, er, uh, <laughs> dat nee, vervoerd. Had, had behoorlijk dat moet nog, je dan, ja. dan. moet je een behoorlijk gehad graven. Ja, maar ja. had misschien ook nog gekund op het landgoed. Je weet in het Afrika trouwens, de, uh, trouwen, laten zich begraven toch in auto's en zo. Ja. laat ze zich een houten kisten laten maken uit beroep dat ze hebben gehad. Ja, ja, dat was zin, ja, ja, nee. ja, ja geweldig. Als iemand een taktchauffeur is geweest, wordt hij in een... In een, in een, in een uh, uh, kopie van een Mercedes-auto ja. maakt ze een doodskist van. Dan wordt hij inbegraven. Ja, dat is toch Als al die wel. Als hij taktisch vuur ja. en, en een dokter wordt in een heel groot, ja. weet ik veel, een achtig ding. Ik ben benieuwd of ja. je in een begraafdje prostituee bent uh, geweest. maar... Ja, goed, dat moeten we maar eens even uitzoeken. Gewoon ja, kist de grond in denken. Als ik in mijn Buukje zou begraven zou willen worden. dan moet ik een aardappellandje kopen in Duin. Anders heb ik ook geen groot gat genoeg, natuurlijk. om nee, nee, nee. die hele buik daarin te laten zakken. Maar goed, dat duurt nog 40 jaar. Muziek, Zeker? Ja. ja. Goeie platen. Uh, Lijkt ja. mij ook. Fleetwood Mac.